Een huis voor de doden. Een hoorspel in twee afleveringen, geschreven door Andrew Sachs en vertaald door Josephine Soer. Vandaag het tweede en laatste deel. Binnen? Ik wist niet dat u bezoek had, mevrouw Hampton. Ik kom er een andere keer terug. Oh, dat geeft niks. Kunt u mij misschien even een telefoonnummer geven van de dokter? Ik moet geloof ik naar hem toe. Ja, dit is de dokter, lieverd. Dit is mijn broer, dokter Mosman. Goedenavond. Pieter, dit is die meneer waar ik toen al belde. Oh ja, meneer Curtis. Ja. Ik heb vanavond spreek u van vijf tot zeven. Komt u dan gerust naar me toe. Ik help u wel tussendoor. Weet u wat het is? Nou, zeg, kan dat nu niet even? Nou, ik moet echt weg, Aline. Een paar minuten kunnen er best af. Nou, goed dan. Oh nee, ik, ik wil echt niet... Uit. Eigen schuld, dan moet hij maar geen kopjes thee komen drinken tussen zijn visites door. Zullen we naar uw kamer gaan? Ach, waarom? Blijf toch hier. Ik heb nog een boel werk te doen. Geef hem een kopje thee, hè. Hij ziet eruit alsof hij je daar het nodig heeft. Hij zorgt voor je lieverd. Maak je maar niet ongerust. Ik word hier altijd schandelijk getiraniseerd. Gebruikt u suiker? Nee, dank u. Nou... Vertel me, jongen. Wat zijn de klachten? Ik slaap zo slecht de laatste tijd. Vannacht heb ik ook geen oog dicht gedaan. Mm -hmm. Mijn vrouw en ik zijn sinds kort uit elkaar. En ik ben hier op een kamer komen wonen. Ik ben erg gedeprimeerd door alles. En gisteravond heb ik iets gehoord over mijn kinderen... waar ik helemaal kapot van ben. En... Ja, dat is beroerd. En ja, ik denk dat het meer tijd gaat kosten dan ik nu heb... ondanks wat Aline beweert. Het lijkt me toch beter dat u op het spreekuur komt. Maar... Aan die slapeloosheid kunnen we natuurlijk nu wel iets doen. Het leven ziet er merkelijk beter uit als je eens goed geslapen hebt. Hebt u al eens eerder slaappillen gebruikt? Zelden. Nou, dit helpt. Ik zal u voor een week tegelijk geven. U neemt er vanavond één en als het niet helpt, mag u er nog één nemen. Dank u wel, dokter. Suki. Suki. Ja, schat. Ik ben bij uh, je. Ik herinner me haast niets. Niet over Tobbe. Zit je hier al lang? Een uur ongeveer. Ambulance. Wat is er gebeurd? Je hebt in het ziekenhuis gelegen. Ziekenhuis? Hoe lang? Een nachtje maar. Waarom? Tob daar dan nou niet over. Ik voel me goed, zeg het me. Drink eens wat. Wat is er gebeurd? Je zou gisteravond ergens met me gaan eten, weet je nog. Om negen uur was je er nog niet... en toen ben ik naar beneden gegaan om te zien waar je bleef. Je was bewusteloos. Je had een heleboel pillen geslikt. Oh ja? Ik herinner het me niet. De dokter had gezegd dat ik er één, hoogstens twee mocht nemen... Je nam er twaalf. Nee, toch? Je mag van geluk spreken dat je niet dood bent. Wilde ik dat dan? Je hebt het geprobeerd. God nog een doel. Wat afschuwelijk. Heb je ergens trek in? Hoe laat is het? Tegen lunchtijd. En ik heb al die tijd geslapen? In het ziekenhuis hebben ze je even wakker gemaakt. Daar weet ik niets van. Moet jij niet naar je werk? Ik ga dadelijk. Ik wilde eerst weten of het goed was met je. Wil je wat eten? Ja, straks. Je moet nu tegen me praten. Dokter Mosman komt straks langs. Ik zal hem de pest in hebben. Hij zal het best begrijpen. Misschien moet ik hier weggaan. Wat? Misschien moet ik eens een tijdje helemaal uit. Oh. Lijkt je dat nou wel zo'n goed idee? Er zit iets in dit huis... Waar ik niet goed op reageer Het is niet het huis, Bob Ik zou het voor iedereen veel gemakkelijker maken Als ik opkraste Waar moet je heen? Ik kan naar een buitenhuisje, kennen ze toe Alleen? Ja Bob, het is niet goed voor je om alleen te zijn Soekie, je bent allerliefst voor me En ik ben je erg dankbaar, maar Ik wil je alleen maar helpen Je moet je niet te veel verdiepen in mijn problemen Waarom niet? Jij moet je eigen leven leiden ik weet niet wat er nog met mij gaat gebeuren. Er zou best iets kunnen gebeuren. Wat dan? Bedoel je dat je weer pillen kan gaan slikken? Ik weet niet. En dat is nu precies waarom jij niet alleen gelaten moet worden. Hallo. Hoe gaat het met de patiënt? Oh, je bent wakker, zie ik. Goed zo. Je hebt ons nogal laten schrikken, weet je dat? Ik schaam me dood. Ach. Hoe voel je je nou? Beetje misselijk, verder gaat het wel. Heb je zin om op te staan? Ja, ik denk dat ik een bad ga nemen. Goed zo. Ik ga van door. Ik laat het bad vast vol lopen. Tot straks, lief. Gaat het, denk je? Ik zorg voor hem, soekie. Maak je maar niet ongerust. Nou, dag. Dag. Zeg, wat denk je? Kun je alleen naar de badkamer? Ik ben niet invalide. Nee, maar misschien wel een beetje daas. Ik vind het zo verdomd vervelend dat ik iedereen last bezorg. Ach, jongen, er zijn wel erge dingen. Neem nou meneer Eds nou eens met wie met die ellendige geviot. Dat ik daar een klacht over heb gehad. Ik hoor hem nooit. Nee, dat komt omdat hij helemaal boven woont, liever. Daarom. Er zitten twee verdiepingen tussen jou en hem. Nou, ga jij nou maar een lekker bad nemen. En als je iets wil eten, ik heb van alles. Ik maak hier wel wat. U hebt al meer dan genoeg gedaan. Nou ja, je weet waar ik zit, hè? Als je wat wil eten, kom dan naar beneden, naar mijn kamer. Kom dan naar beneden, naar mijn kamer. Naar beneden, naar mijn kamer. Naar beneden. ik even meneer McGinnis spreken, alsjeblieft. M mijn naam is Curtis. Ogenblikje. Ja, McGinnis. Theo, Bob hier. Ah, die Bob. Kan ik naar je toe komen? Eh, um, ja, wanneer? Nu. Die zullen we niet. Moet het nu meteen. Waar zit je op het ogenblik? Thuis. Ja, eh, um, kan dat niet na het werk? Nee, nu, als het kan. Het, het duurt niet lang. En vanmiddag heb ik een vergadering. Is er wat aan de hand? Theo, je weet toch op welke verdieping mijn kamer is, niet? Wat zeg je? Wat moet ik weten? Praat wat harder, Bob, wil je? Dat kan niet. Wat zeg je? Mijn kamer. Die is toch op de begane grond, nietwaar? Ja, waar heb je het nou over? Bob, luister. Probeer jezelf een beetje in de hand te houden, hè? En als er ietsje dwars zit, ga dan praten met Naomi. Ze is de hele middag thuis. Ik wil haar niet lastigvallen. Ben je ziek? Nee, dat niet. Ja, god de waar. Ja, kan je dan niet naar een dokter toe? Dat heb ik al gedaan. Vanmiddag. De broer van mijn hospitaalsarts. Nou, dat is toch fijn? Ik wou je vanavond op, hè? Misschien ga ik weg. Ik wil weg. Ja, moet je doen, hoor. Zou je goed doen. Uh, wil je naar ons huisje? Nou, omi heeft de sleutel. Ga maar naar haar toe. Zou je het doen, Bob? Misschien wel, ja. Bob, het spijt me dat ik uh, nu niet rustig met je kan praten. Dus ik maak me echt zorgen, om je. Dat doen ze allemaal, lijkt het. Het spijt me. Bedankt in ieder geval, hè? Dag. Dag. Ja. Meneer Curtis, ik ben het er niet mee eens dat u op bent gestaan en u hebt aangekleed. Maar ja, dat is nog eenmaal gebeurd, hè? Wat ik u wel dringend verzoek is op te houden met dat ijsberen. Kom, ga in die stoel zitten of ga op bed liggen... en vertel me dan rustig en kalm wat u me te zeggen hebt. Goed, dokter. Uw zuster kwam vanmorgen bij me op de kamer en... ...bood aan om wat eten voor me klaar te maken. Ze is altijd erg aardig. Ik moest dan maar naar beneden komen en naar haar kamer gaan, als ik iets wilde. Ja? Maar we zitten alle twee op dezelfde verdieping. Waarom vraagt ze dan of ik naar beneden wil komen? Weet u zeker dat ze dat zei? Ja, alhoewel, ik word hoe langer onzeker over alles. En dan was er nog iets... Ze klaagde erover dat een van haar gasten steeds viool studeerde. Ze zei dat zijn kamer op de bovenste verdieping lag. Twee verdiepingen hoger dan hier. Ja? Maar dit huis heeft vier verdiepingen. Deze kamer is helemaal beneden, dus... dan zit die violist toch drie verdiepingen boven mij? Ja, dat zou ik wel denken. verder? Meer is er niet. Aha. Ja, nu ik het vertel, klinkt het allemaal nogal stom en onbelangrijk. Mm -hmm. Maar het is wel de druppel die de emmer doet overlopen. Ik bedoel... Ik moet hier weg. Ik, ik weet niet wat, wat, wat er met me gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het u van streek maakt. Maar toch moet ik u aanraden om niet weg te gaan, meneer Curtis. Ik geloof namelijk dat u zich onder behandeling moet stellen. Dat zou u goed doen. En dan kan ik een oogje in het zeil houden. We willen toch niet hetzelfde krijgen van gisteravond, is het wel? Het komt omdat ik in dit huis zit... Alle beroerdigheid overkomt me hier. Nou, oh, nou, nou, laat mijn zuster dat maar niet horen. Ze is erg trots op haar huis. Ze is voor mij altijd geweldig geweest, maar... Nou dan, als u nou even nadenkt, hè, dan weet u heel goed dat uw klachten bij u van binnen zitten. En niet in uw omgeving. Dat dacht ik eerst ook. Nou, dan moet u dat weer denken. Bent u het niet met me eens? Ja, wat moet ik dan doen? Op dit ogenblik vind ik dat u een frisse neus moet halen als u zich daartoe in staat acht. Dan gaat u eens wat in de tuin zitten... Misschien komt juffrouw Smith wel bij u Ik heb het idee dat ze u erg graag verzorgt Dan ga ik ondertussen naar beneden dan praat ik even met mijn zuster over de behandeling die ik u wil geven U zei naar beneden Oh ja? Oh, zo zie je maar weer, hè? nu doe ik het ook al Geef nog eens wat brood, Bob. Moet je zien, die kleine wordt steeds weggejaagd. Ja, hij heeft het. Zag je het? Hij heeft het. Geef ze nog wat, Bob. Bob, doe dan. Oh, ja. Wat leuk is dat, toch? Ga je weg? Nee, toch? Jawel. Ik moet. Maar waarom dan? Je weet toch hoe vreemd ik me de laatste tijd gedraag. Zo gauw ik de voren binnenkom, voel ik dat er iets fout is met dit huis. Merk jij dat dan niet? Nee hoor, ik woon hier toch al anderhalf jaar? Ik geloof dat ik zo langzaam aan alle huurders ken. We zeggen goeiemorgen tegen elkaar. Ze zijn heus wel vriendelijk, maar het huis en alle mensen die er wonen... die hebben iets, iets onwezenlijks. Alsof ik naar een kalkeerplaatje kijk dat niet klopt met het origineel dat eronder ligt. Dat is voor het eerst van mijn leven dat ik met een kalkeerplaatje word vergeleken. Ik bedoel jou niet. Alle mensen die hier wonen, heb je gezegd. Nou ja. Ah, sorry, Bob. Ik vind dat jij jezelf veel te serieus neemt. Ik luister niet meer naar die onzin. Je moet een beetje reëel zijn. Dit huis en iedereen die daar woont zijn ook reëel. Ze zijn reëel voor jou en voor ieder ander die hier komt wonen. Je kunt weggaan als je dat wilt. Maar je kunt niet weglopen, al doe je nog zo je best. Ik ben er niet zo zeker van. Geef me je hand. Kijk me aan. Wat zie je nu? Ben ik een kalkeerplaatje, Of ben ik een meisje met een eindeloos geduld dat je wil helpen en dat jou aardig vindt? Heel erg aardig zelfs. Ik vind jou ook aardig, Soekie. Aardig genoeg om het niet nakomen van je afspraak van gisteravond weer goed te maken? Samen eten? <laughs> Laat me geen tweede keer in de steek. Oké. Okay. Mijn auto is gemaakt. We gaan heel chic met de wagen. En geen gezeur meer over weggaan? beloof je Ik heb de sleutel. Ik ook. Oh, je maakt iedereen wakker. Zo laat ze nog niet. Wel keurige mensen die uh, moeten werken voor de kosten. Wil je nog koffie voor je naar boven gaat? Eet van niet. chocola. Kom mee. Oh. Kom binnen. Soekie? Ja? Het was een heerlijke avond. Ja. Ik zet de melk op. Zal ik het doen? Nee, gaat wel. Bob? Ik wil niet naar mijn kamer toe. Mag ik bij je blijven? Ja. Soekie, kom eens hier. Goedemorgen, lieveling. Waarom kleed je, je aan? Ik wil niet dat ze me s'morgens vroeg om acht uur uit de kamer van een heer zien wegsluipen. Zonder een draad in mijn lijf, nietwaar. Kom terug in bed. Het is nog te vroeg. Ik hou van je. Ik ook van jou, Engel. Maar ik moet naar mijn werk. En jij ook. Nee, het was de nachtegaal, de wekker niet, wiens schelle stem in het uh, weet ik veel oor u drong. Je bent ook goed gemutst vanmorgen. Ik heb geen idee waarom, jij? Ik heb op school een keer de Julia gespeeld. Dat zou je heel mooi gedaan hebben. Maar hoe dan ook, het was de wekker. De nacht heeft lang haar kaarsen opgebrand en vrolijk gluurd, hoog op de tenen staand, de dag. Hoog op de tenen <laughs> staand, de dag daar van der Berger. Oh ja, hoe gaat het verder? De dag daar van der Berger nevel tot doen. Een... Ik kom er zo op. Nee, Bob, wat er ook gebeurt, ik wil niet dat je weggaat. Wat kan er nou gebeuren? Jij bent heel, heel lief voor me, Soekie. Dat vind ik ook. Maar we moeten opstaan. Geef ze een kusje. Kom bij me liggen. Alleen als je me iets vertelt. Zeg maar. Waarom heb je een revolver op je kamer? Waarom heb ik... Dat heb ik niet. Wel waar. Hier. Is die soms niet van jou? Jawel. Waarom? Die heb ik thuis achtergelaten. Maar hij is hier. Ik dacht dat hij thuis was. Ik dacht dat ik hem daar achtergelaten had. Dat heb je niet. Waar heb je een revolver voor nodig, Bob? Daar kan je iemand mee doden. Waar of niet? Um, wil je dat soms? Ik dacht dat ik hem had thuisgelaten. Iemand neemt in de maling. Liever lieverd. Ik zwee dat ik, dat ik me niet kan herinneren dat, dat ik het ding hier naartoe meegenomen heb. Er zit ook ammunitie bij. Word ik gek, Soekie? Natuurlijk niet. Maar Heeft je vrouw het misschien ingepakt? Ik heb zelf gepakt. Nou, dan heb je het in de koffer gedaan zonder na te denken. Ik wil dat ding niet. Laat me het wegsmijten. Waarom? Je gaat er toch geen gekkigheid mee uithalen? Nu toch niet meer? Nee, maar... Nou dan, we stoppen het gewoon weer terug in de la. Ik, ik zou toch liever... Heb toch een beetje vertrouwen in jezelf, Bob. Nee, ik... Uh... En We doen de la op slot, als je dat prettig vindt. Zo, ik heb niets gezien. En nu moet ik naar mijn werk. Het doe. Kijk nou niet zo sip. Ik zie je vanavond, toch? Wil je dat graag? Ja, natuurlijk. Dan zie je me vanavond. Heel goed. Heel Opschieten, dames en heren. Heel scot. Deze Deze is alleen voor hem met mis. Opschieten de graag. Deze zal alleen voor hem met mis. Op te schieten, als de als alsjeblieft. Oh, Soekie, Soekie, je bent heel lief voor me. Had je wat, broer? Wat? O, oh nee, sorry. Oh, Soekie, Soekie, Soekie. Het is het oosten en jullie is de zon. God, wat was ze verrukkelijk. De revolver. Die moet ik zelf hebben ingepakt. Ja, hoe gaat het verder? Gek. Word ik gek? En vrolijk gluurt hoog op de tenen staand de dag. De kinderen zijn ook van hem. Van der Bergen neveltoppen. Slaappillen. Ik moet dat naslaan. De kinderen zijn ook van hem. De kinderen zijn ook van hem. Ja, lief werk. Wat? Oh, dag, mevrouw Hemden. Ze, so, wat ben jij aan het doen? Ik probeer mijn kamer in te komen, maar ik krijg de sleutel niet omgedraaid. Maar <laughs> mijn lieve beste meneer Curtis, dat is uw kamer helemaal niet. Wat? Jawel, nummer drie. Uh, u hebt toch nummer zeven op de eerste verdieping? Wat zegt u? U bent hier parterre. Uw kamer is toch op de eerste verdieping? Ik woon in deze kamer. Oh, ik, eh... Uh... Nou, komt u maar, hè? ik neem u mee naar boven. U bent nog niet in orde. Ik zal maar wat gaan liggen, lieverd. Dan vraag ik Pieter of hij langskomt en even naar u kijkt. Is dat geen goed idee? Ik woon in deze kamer. Ja hoor, ja zeker, natuurlijk. Nou, kom nou maar mee naar boven. Wie woont hier dan? Wie woont in deze kamer? Deze kamer is van juffrouw Jetting hier natuurlijk. Maar ze is niet thuis, kom nou maar. Nee, nee, ik, ik wil naar binnen. Ik wil het zelf zien. Ik vind niet dat we dat kunnen doen. U hebt vast de sleutel. Ik wil het zien. Nou, goed dan. Zo. Dan moet ze er vanmorgen ingetrokken zijn. Nee, meneer Curtis. Hoe kan dat nou? Dit is toch nooit uw kamer geweest? Geloof me nou. Kijk dan naar de indeling. U hebt toch nooit een kamer met een erker gehad, of wel soms? Hier, in het behang... En een vaste wastafel, dat is toch allemaal anders? Wie zou dat nou allemaal veranderd moeten hebben? Waar is mijn kamer? Ik breng u naar boven. Maak je nou maar geen zorgen, u moet eens lekker uitrusten. Het restant van die slaappillen moet eerst verdwenen zijn uit uw bloed. Daar komt het door, wist u dat? Het verwondert me helemaal niet dat u de dingen momenteel niet ziet zoals ze zijn. Hier is het. Uw sleutel past op dit slot. Probeer het maar. Nou, ziet u nou wel? Doe maar. Doe de deur maar open. Nou, kijk zelf maar. Alles is nog net zoals u het vanmorgen hebt achtergelaten. waarof of niet. Ja. Ga nou maar liggen. Dan breng ik u een lekker kopje thee. Ik moet hier weg. U moet niets. Jawel, dat moet ik wel. Het spijt me mevrouw Hampton, maar ik wil geen thee. Ik, ik ga ook niet liggen. Ik wil hier weg. Je kunt weggaan als je dat wilt. Maar je kunt niet weglopen. Al doe je nog zo je best. Maar waar naartoe? Bob, wat er ook gebeurt. Ik wil niet dat je weggaat. Meneer Curtis, waar wilt u naartoe? Het ligt niet aan mij. Ik weet zeker dat het niet aan mij ligt. Beste jongen, dan ligt het niet aan jou... Het is het pokkenhuis waar jij in woont. Meneer Curtis, luister nou naar me. Doe nou. Wat bent u met uw gedachten? U bent echt ziek. Kinderen die niet eens van jou zijn. U weet heel goed dat uw klachten bij u van binnen zitten. En niet in uw omgeving. Een kalkierplaatje. is Kinderen dan zijn niet eens van jou zijn. Wat kinderen eens van jou zijn. Kinderen, zijn niet deze van jou zijn. Pop! Ik heb besloten om toch maar met vakantie te gaan. Ja? Nou. Lijkt me prima. Kan ik het huisje krijgen? Theo zei dat jij de sleutels had. Kom uh, binnen. Zou ik ze nu van je mogen hebben? Nu? Je ziet eruit als een geest. Kom nou even binnen. Voel je je goed? Ja. Mag ik ze? Ja, uh, natuurlijk wel. Maar, maar blijf je niet even hier tot Theo terug is van zijn werk. Nee, wachten heeft geen zin. Ik weet precies wat ik wil. Toe. Help me, Naomi. Laat me gaan. Nou, goed dan. Hier zijn ze. Deze is van de voordeur en die is van de achterdeur. Het staat op het labeltje. Wil je nu meteen weg? Op dit moment? Ja, ik, ik ga alleen even terug om te pakken. Weet je nog hoe je er komen moet? Ik vind het wel. Ja, het adres staat op de label. Je ziet er zo beroerd uit. Blijf nou toch nog even. Nee, nee maak je geen zorgen. Hè? Bedankt, Naomi. Hoe lang blijf je daar? Oh, dat weet ik niet. Ik zal zorgen dat Theo je vanavond belt. Ja. Uh, de lakens liggen in... Ja, wil je niet weten wat... Nou, dat is ook wat. Eén, twee, drie... Jane, Murray, Geraldine... Ik zou het maar vergeten als ik jou was. Zeven. Acht. Bob, wat er ook gebeurt. Ik wil niet dat je weggaat. Je kunt niet weglopen. Negen. Tien. Elf. En vrolijk geluurd hoog op de tenen staande dag... ...daar van de bergen neveltoppen. Ja. Nee, ik wil niet dat je zo doorgaat. Ik moet weg om te leven of blijven en doodgaan. Bob, wat er ook gebeurt. Ik wil niet dat je weggaat. Ik moet weg om te leven... Of blijven en doodgaan. Lieveling, je bent terug. We waren erg ongerust over je, jongen. Nee. Bob, je bent niet in orde. Eileen, wil je alsjeblieft Pieter halen? Ja, natuurlijk. Toe, schat. Alles is in orde. Toe. Het zomerhuisje. Welk zomerhuisje? Ik ga naar het zomerhuisje. Oh. Kom, kom mee naar je kamer Die kamer is niet van mij, ik zit boven Wat zeg je nou? Nee, niet waar, dit is je kamer Parterre nummer drie Hier, leun maar op me Kom Ga zitten Wel, beste kerel Ik dacht wel dat je bij ons terug zou komen Goed zo wie iets hebben, lieverd? Nee, alleen, meneer Curtis heeft niets nodig. Heb ik gelijk? Waarom zijn jullie allemaal in mijn kamer? Nou, dat is juist goed zo. Doe de deur dicht, alleen. Dan gaan we allemaal bij meneer Curtis zitten om hem gezelschap te houden. Ik wil nu weg. Dat is niet zo gemakkelijk, is het wel? Ik heb je gezegd dat je niet weg kunt lopen. Soekie, wat gebeurt er met me? Ik heb het gehoord over uw vrouw en kinderen, meneer Curtis. Ik vind het ellendig voor u. Ja, dat vonden we allemaal, hè, Soekie? Eh, wat taktloos van me om over uw kinderen te beginnen. Ik weet immers dat u uw kinderen verloren hebt. U hebt alles verloren, nietwaar? Je hebt niets meer over, arme jongen. Zelfs geen slaappillen. Die heb ik niet nodig. Natuurlijk niet. Je hebt er een revolver voor in de plaats. Zo is het, toch? Hij ligt nog steeds in je laag. Achter slot een grendel. Waarom maak je die la niet open? Laat mij je doen, lieveling. Geef hem maar aan meneer Curtis. Het is zijn revolver. Hier, Bob. Hou hem vast. Ja? Zo? Soekie. Ik ben bij je. Hou hem een beetje hoger. Ik wil niet. Jawel, dat wil je wel. Je hebt al lang het besluit genomen. Alleen even de trekker overhalen. Dat is alles. Even de trekker overhalen. Dat is alles. Ik weet wat er in je omgaat. Ik heb het zelf ook meegemaakt, weet je wel? Niet gescheiden hoor. Nee. Nee. Het was... tot de dood ontscheid. Wat ellendig. Zelfmoord. Jouw zelfmoord... Alleen even de trekker overhalen. Ja? Ik kan nu niet met haar spreken. Ja, nou ja, goed. Wilt u mij even excuseren, please? Ja, hallo, Naomi. Kan ik jou niet terugbellen? Ik ben midden in... Wat is er met hem? Ja, ik kom. Ik, het spijt me. Ik, uh, ik moet even weg. Mijn secretaris is al. Ja, niet uur niet kwalijk. Nadat hij de sleutels bij u gehaald had, moet hij hierheen gegaan zijn om te pakken. Toen moet hij om de een of andere reden van gedachten veranderd zijn. Oh, God, wat vreselijk. Hier is uw man, mevrouw McKinnis. Komt u binnen. Theo. Ik heb alles op kantoor gelaten, voor wat het was. Dag, meneer. Goedendag. Wanneer is het gebeurd? Een paar uur geleden. Ik heb hem gevonden. En is het absoluut zeker dat het zelfmoord was? Dat moet nog door de rechtbank worden vastgesteld. Maar het lijkt er wel op. Ik had hem moeten tegenhouden. Ik dacht dat hij er een beetje overheen was. Is er nog iets anders gebeurd? Dat hoort u later nog wel. Als u iets weet, zegt u het ons dan alstublieft. Hmm. We hebben een brief op hem gevonden, van zijn vrouw... ...waarin ze beweert dat iemand anders de vader is van de twee kinderen. Wat? Het is belachelijk. De kinderen lijken sprekend op Bob. Wie? Heeft ze naam genoemd? Ja. Nou, wie dan? Alan Price. Soms. De man in kwestie is bij ons bekend. Dat verwondert me niet. En daardoor weten we precies waar hij zich bevond toen de tijd. ...dien ten gevolge moest mevrouw Curtis wel toegeven... ...dat haar verklaring over het vaderschap op onwaarheid berustte. Bedoelt u dat hij toen in de gevangenis zat? Hoe is ze op het idee gekomen om zoiets te schrijven? Het was een poging om de kinderen toegewezen te krijgen... ...zonder tegenwerking van meneer Curtis. Nou, daar is ze dan uitstekeld in geslaagd. En waar is mevrouw nu? Thuis. Ze heeft een shock. Omringd door alle kennissen die haar diep beklagen. En kan dat allemaal wel ongestraft? Tenslotte is zij verantwoordelijk voor. Voor wat er met Bob gebeurd is vandaag. Nee, meneer. Ik denk dat hij zich daarin vergist. Hm? Hij heeft het al een keer eerder geprobeerd. Oh ja. Wanneer dan wel? Een paar dagen geleden. Toen heeft hij te veel slaappillen ingenomen. Maar daar hebben wij nooit iets van geweten. Oh ja. Er moest een ziekenwagen aan te pas komen. Ik had gehoopt dat u wist hoe hij eraan gekomen was. Nou, van zijn dokter, denk ik. En wie was dat? Weet u dat misschien? Ja, zeker. Dat was de broer van mevrouw Hampton. Wie is mevrouw Hampton? Wie... Dat bent u toch? Ik? Nee, ik ben juffrouw Rick. Oh. Ja, mevrouw Hampton is de hospita. Welke hospita? Nou, van hier natuurlijk. Ik ben de hospita hier. Wij hebben elkaar leren kennen op de dag dat meneer Curtis hier kwam wonen. Weet u nog wel? Ja, maar... Is er dan geen huishoudster? Nee. Er woont hier niemand met die naam. Maar Bob had het toch echt over mevrouw Hampton? Nou, ik ken haar niet. Maar wie? Nee, dat is vreemd. Heeft hij u de naam oh. van een dokter genoemd, mevrouw Rick? Nee. Ja. Om u eerlijk te zeggen, sprak hij haast nooit tegen me. Hij bemoeide zich met niemand. Maar hij had hier toch ook een kenniswoon. Ja, een jong vrouwtje. Suki Smith. Smith? Ja. Er woont hier, Miss Smith? Maar ja, dat moet. Hij sprak vaak over haar. Nee hoor. Ik heb hem nooit met iemand gezien. Hij was altijd alleen. Er is hier helemaal geen jong vrouwtje. En dat kan hij toch niet allemaal verzonnen hebben? Dat weet ik niet. Het lijkt er wel op. Hij leefde wel onder een enorme druk. Soekie. Soekie. Ja, dat wel. Maar hij was niet gek. Wat was dat? Wat? Uh, uh, ik ken hem wel. Uh, Dick was in zichzelf voor op praten. Bob, Bob, Bob. je bent bij ben nu bij mij. Theo. Ja, dat is waarschijnlijk. Kun je... Hoi... Hoi, hoi ook. Wat dan? Hallo, beste kerel. Ja, wie? Ja. Is er iets, mevrouw McKinnis? Ik... Rustig, rustig, schat. Ik. Rustig, schat. Ik is een beetje over stuur. Mm -hmm. Dat is begrijpelijk. Ga maar zitten. Zoekie. Zo is het beter, lieverd. Alles is in orde. Zo is het beter, lieverd. Alles is in orde. Theo, ik wil naar huis. Ik ben met uw thuis, Lieveling. Hebt u ons nog nodig, inspecteur? Ja, ik wilde u nog een paar vragen stellen. Hm. Zal ik een lekkere kop thee voor je maken? Nee, dank u. Wat is er nou, schat? Wat bedoel je nou? Zal ik een lekkere kop thee voor u maken? Nee, nee, nee. Nee, Nee, nee alstublieft niet. Uh, moet u luisteren, kunt u even met die vragen wachten? Mijn vrouw voelt zich niet lekker op het ogenblik. Maar natuurlijk, dat komt wel. Uh, hebt u ons straks nodig bij de zitting? Hoogstwaarschijnlijk wel, ja. Theo, toen nou. Maakt u zich niet ongerust, mevrouw McKinnis. Ik weet zeker dat die zaak gauw is afgehandeld. Zoek Mijn neefje. Omdat hij geestelijk niet helemaal zoiets. Ja, meneer. Liefste. Mijn liefste. Kom maar mee, Nomi. Hm? Oh. We gaan. Theo. <tie> U hebt geluisterd naar... Een huis voor de doden. Een hoorspel geschreven door Andrew Sachs... en vertaald door Josephine Soer. De rolverdeling. Bob Curtis, Jules Hamel. Theo McInnes, Wim Hodders. Naomi McInnes, Celia Nufair. Soekie Smith, Bruni Henke, Mevrouw Hampton, Trudy Libousan. Juffrouw Riek, Beb Westerduin. Jane... F. Ciarone, Dr. Mausman, Bob Verstraten, politieagent, Ad van Kempen en telefoniste, Francis Verstraten. Technische realisatie, Léon Dubois en Gerrit Viering. Regie, Hero Muller.